Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. En mijn naam is Mario van Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Richard Buitenhek onder supervisie van Rob Spruit. In deze uitzending hebben wij als gast Giovanna Gomesbach uit Haarlem. En zij is expert op het gebied van voeding. Uh, Giovanna kon Gonne is onder andere F&B consultant coach en counselor, inspirator en bionier. En de rode draad van haar is liefde voor het leven, voor kwaliteit en voor de schoonheid van de natuur. En het komt tot uiting in Giovanna's beleving van voedsel en lichamelijk bewustzijn. Inmiddels is gebleken dat haar innerlijke drijfveer en doelstelling samenkomen in die rode draad in Giovanna's leven. En dat is het bereiken en verspreiden van, levens, van levenskwaliteit en levenskunst. Welkom Giovanna. Dankjewel Herman. Uh, de onderwerpen die vanavond aan bod komen, dat is dan de persoonlijke ontwikkeling, ervaring en kennis, visie in praktijk en voor wie het allemaal bedoeld is. En natuurlijk besluiten we met een mooie tekst voorgelezen door onze gast Giovanna. Uh, we gaan naar het eerste nummer, dat is van Ilse de Langer met uh, Beautiful Districtions. About the rain, I found you. I couldn't find words to explain how you. Were luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Giovanna Go uh, Grumersbach uit Haarlem. Ze weet alles van voeding en geeft vanavond haar visie in voeding aan ons door. Uh, Giovanna, jouw persoonlijke ontwikkeling verliep langs het pad van smaken en van structuren. Via fysieke en zintuigelijke ervaringen die je in reflectie hebt gekoppeld aan psychologische en filosofische levensbeschouwingen. Um, wat bedoel je daar precies mee? Wat ik bedoel met psychologische en filosofische levensbeschouwing. Ja, wat dat voor impact heeft op voedsel. Um, nou, ten eerste is voedsel in mijn leven altijd erg belangrijk geweest. Het Speelt een belangrijke rol in mijn leven. En ik heb gaandeweg ontdekt dat er dus een psychologische kant zit aan hoe je met voedsel omgaat. En ook een... Um, een filosofische kant in die zin. Hoe bewust ben je je van wat je wel of niet eet. En wat betekent dat voor je relatie met jezelf en met de wereld. Je bent wat je eet is een hele bekende kreet eigenlijk. Um, bedoel je daarmee, um, of bedoelt men daarmee eigenlijk. Dat als je dus uh, junkfood eet. Dat je dan ook uh, een gehaast leven hebt. En geen respect hebt voor de natuur. Omdat als je dus wat serieuzer voedsel, noem ik het maar eventjes als leek. Uh, neemt, wat dus met zorg gekweekt is en bereid is, dat je dan dus ook echt gaat zitten en de tijd neemt voor de maaltijd, zodat het beter kan verteren en zo? Of, of zit ik dan op een verkeerd beeld? Nou, je zegt nu heel veel tegelijk, het, is, het klopt denk ik allemaal. Je kunt inderdaad naar voeding kijken in negatieve zin en in positieve zin. Dus als je zorg draagt voor je voeding, dan draag je ook zorg voor jezelf. En je kunt zelf, zelfs zo ver gaan dat je ook zorg draagt voor je omgeving. En die omgeving die kan, kun je zo groot maken als dat je zelf wilt. Als je duurzaam omgaat met voeding, dan betrek je daar eigenlijk de hele aarde bij. Of, of in ieder geval de hele voedselketen. En ja, voedsel kan van heel ver weg komen. Dus dan hè, dat kan de hele wereld overreizen. Je, je zegt, je bent op deze manier gaan, uh, gaan eten... of, uh, of uh, gaan denken over eten. Hoe is dat gekomen? Ja, voor mij is eigenlijk alles wat ik doe heel vanzelfsprekend. Want ik weet niet beter als dat... Al, toen ik jong was, was ik al met eten bezig... in, in de zin van smaken en proeven. Maar ook... Um, de tips die in de tijdschriften stonden uitproberen over uh, schoonheidsverzorging bijvoorbeeld. Dus ik ben eigenlijk altijd geïntrigeerd geweest door de, uh, ja, de intrinsieke kwaliteiten van, van producten, van ingrediënten, van zogenaamde natuurlijke producten. Ja, je zegt ook van schoonheidsverzorging, is dat ook, uh, dat je zegt met, met komkommer bijvoorbeeld op, ja, je, op je... Ja, en vooral, ik moet altijd terugdenken aan het havenmoutpapje wat ik dan op het gezicht van een vriendin smeerde. Hoe oud was je toen, toen je daarmee begon? Nou, ik denk hooguit tien. Toen al? Nou. Ja, dat was op de lagere school. Ik las heel graag uh, de story. En uh, daar stonden altijd dat soort tips in. Ja, ja. ja omdat, en dat probeer je dan ook uit, met je, met je vriendinnen of op je vrienden. Ja. En ik las ook uh, de tips van Mona. En dat geeft wel weer aan hoezeer ik geïnteresseerd ge, ge, was in uh, psychologie. Dus ja, die twee, dat zijn twee sporen in mijn leven. Ja, en dat, dat, dat maak je nu ook... Uh, of dat breng je nu ook in praktijk... Uh, ik, ik had gehoord in Italiaanse restaurants of zo, klopt dat? Ik heb Italiaanse restaurants uh, opgezet of, en gerund. En uh, ja, chef-kok geweest, menukaart gemaakt en uh, personeel aangestuurd. Dat is ook een, een, een, een hele aparte... Italiaans eten is natuurlijk ook een aparte manier van eten. Het is niet echt heel veel... Uh, ja, ja, wel vlees, maar uh, op een andere manier bereikt. Ja, vlees en vis hebben eigenlijk een beperkte rol gespeeld in de menukaart. Ik heb mezelf een aantal richtlijnen voor ogen gehouden... van hoe stel je nu een menukaart op waar, uh, waar ik achter kan staan... en waarmee je toch ook iets duidelijk maakt aan je gasten. Zo van, uh, een lekkere maaltijd Het is niet afhankelijk van of er wel of uh, geen vis of vlees in zit. Dat is niet uh, noodzakelijk. De Italiaanse keuken is daar heel geschikt voor om dat aan te tonen. Ik ben zelf een uh, echte groenteliefhebber en uh, daar kun je heel veel lekkers mee maken. En met kaas natuurlijk ook. Dus veel vegetarische gerechten. En als er dan al vlees of vis in zat, dan uh, ja, moest dat aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dan kreeg dat ook alle aandacht. Dus het is nooit bijzaak of ondergeschikt in een gerecht. Ik vond het zo leuk, bij ons voorgesprek had je het erover dat je dus de sla aan het scheuren was. En uh, het was not done om sla te snijden. Ik wil een hele kleine bekentenis doen. Ik sla, snij altijd mijn sla. Het oh, ja, is maar goed dat je dat niet <lacht> dat eerder hebt gezegd. Het is goed dat ik dat niet eerder, <lacht> eerder heb gezegd. Maar, maar, maar, <lacht> vertel, vertel maar waarom. Waarom moet je sla scheuren? Dat heeft te maken met de structuur van de sla. En, ja, dat zijn bepaalde wetten zeg maar, in de keuken. En sla scheur je en dan volgt het zeg maar, natuurlijke lijnen. En het mes snijdt de cellen kapot. Ja. Ja, dus de versheid en de knapperigheid wordt onderbroken, omdat je het niet scheurt, maar afsnijdt. Letterlijk. Als je cellen doorsnijdt, dan gaat ja. uh, wat in die cellen zit, gaat verloren. Het zal ook eerder gaan oxideren. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat, dat bevordert het oxideren. Is dat met veel groenten zo? Ja, je hebt zelfs een speciaal mes op de markt, wat, uh, wat dat moet voorkomen. Dus dat je niet met metaal aan de gang gaat, maar met kunststof. Oh ja. Of met keramiek, ja. Oh. En je hebt bijvoorbeeld ook zoiets als uh, ansjovis. Dat mag je eigenlijk ook niet met metaal snijden. Nee? Maar dat zijn uh, tips van uh, echte koks. Oh, wat leuk. Ja. Dat is wel heel, heel interessant. Dus eigenlijk alles wat werkelijke waarde heeft, heeft tijd, zorg en aandacht nodig. Dat is een van jouw uitspraken en slogans. Ja. ja Oké. Okay. Zou je het volgende aan willen kondigen? Het je nummer het van met... pericois ja? en Pravoole. Ja. Uh, dat nummer heet Son of Inspiration en Pirokoïs inspireert mij uh, enorm omdat zij in mijn ogen de schoonheid van de natuur representeert. Ja. bewegen. Heel fijn. Ja, je komt ze regelmatig tegen, heb ik begrepen. Ja, vorig jaar ben ik haar op het spoor gekomen en ik heb inderdaad daarna een paar keer meegemaakt. Ja. ja, leuk. Dan gaat de muziek ook voor je leven, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. en sindsdien heb ik een grijs gedraaid. Mooi. <laughs> uh, we gaan weer terug naar de uitzending. Welkom terug, lieve luisteraars. U luistert naar Inspiratieradio. Um, de ervaring en kennis en inzichten te structureren, daarom volgt Giovanna momenteel de opleiding Integrale Menswetenschappen aan de AIM, SPSO, zeg ik het goed? Ja, en, en, SPSO is Stichting Psychosociale Opleidingen. AIM staat voor Academie Integrale Menswetenschappen. Oké. Okay. Nou, en, we... en wat houdt dat precies in deze opleiding? Het is een opleiding Psychologie. Praktisch ingesteld en integraal staat voor aandacht voor de ontwikkeling van de ziel. Oké. Okay. Nice. Nou, daarnaast vindt uh, Giovanna wegen om uh, essentiële kennis over de wording van duurzamere mensen in praktijk te brengen, met name door het oprichten en het coördineren van de stichting K. Eten. Ja. Um, kennis en ervaring in het ondernemerschap heeft ze opgedaan met de ambachtelijke productie van delicatessen en de import van regionale Italiaanse. ...producten, specialiteiten moet ik eigenlijk zeggen... ...en ook het opzetten en runnen van een aantal Italiaanse restaurants. Uh, ze is beïnvloed door het mediterrane leven, de biologische landbouw... ...de pioniers en de producten daarvan... ...natuurvoedingsinzichten, levenskunstenaars... ...en natuurlijk de bereiders van de traditionele gerechten. Tot u sprak. <lacht> uh, die gebruik maken van de regionale seizoensgebondenheid van de producten. Uh, in het voorgesprek is naar voren gekomen. Jij hebt allerlei producten uit Italië geïmporteerd. Ja. En verse producten. Want vers, vers, vers, vers, vers moet steeds groter geschreven worden. Nou, daar ben ik nu vooral mee bezig. Met vers en lokaal. Maar destijds was het toch wel veel uh, conserven. Dus ambachtelijke producten. Die, uh, De Italianen zijn ook heel goed in het conserveren van producten. En die ambachtelijke specialiteiten, daar werkte ik mee. Oké. Okay. Regionale smaken... En dan, dan haal ik me zo'n reclame voor je en voor de geest dat er zo'n zo zo mama spaghetti staat te koken. En dat jij dat dan gauw uh, inblikt en uh, meeneemt naar Nederland. Nee, spaghetti ga je niet eten. Nee, oh, nou ja, ik zeg het niet. <laughs> maar je hebt wel goede spaghetti nodig als je hier uh, wilt, in Nederland wilt eten zoals het daar smaakt. Dat kan alleen maar als je echt goede ingrediënten in handen hebt. Ook verse. En verse. Vers gemaakt, en daarvoor zou je hier naar de. Naar de naar de biologische boerenmarkt moeten gaan. En dat doe ik dan tenminste. Ja, daar vind je dus alle producten die, uh, die, die, die zuiver zijn, zoals jij het ook Ja, en zegt. zodanig vers dat je ook echt uh, kunt genieten van uh, structuur en geur en um, ja maximum aan smaak. Want Dat vroeg ik me ook af, waar vind je deze producten? Dus op, op dit soort markten? Nou ja, ik moet even nuanceren. Als ik uh, tomatenproducten wil hebben, dan kies ik eigenlijk uh, liever ingeblikt of in de fles geconserveerd. Want tomaten horen in de zon te groeien. En die komen dus niet uit Nederland en ook niet uit de kas. Oh nee? Nee, dus ik heb liever tomaten die op het juiste moment zijn geoogst, rijp en dan uh, geconserveerd. Maar hoe zie je dat? Dat is een kwestie van uh, vergelijken van producten. Ik koop biologische Italiaanse ingeblikte tomaten. Tenzij ik in de zomer iets anders goeds uh, te pakken kan krijgen. Ja, die, die kennis heb jij natuurlijk. Hè? Voor ja. ons is dat wat moeilijker denk ik. Nou, daar wil, daar wil ik eigenlijk iedereen toe uitnodigen. Ja. Om goed te blijven proeven. Om goed te blijven kijken. En te vergelijken. En ook iets meer moeite te doen om, uh, om goede ingrediënten in huis te halen. Dan is het koken niet zo heel veel werk meer, bereiden. Wat is nou het smaakbeeld uh, qua smaakbeleving? Hoe, hoe kun je nou, als, als iemand die dus kookworkshops geeft, wat jij doet, hè? Ook, uh, je geeft ook kookworkshops? Ja, ja. Ook. Hoe, hoe weet jij dan wat iemand zijn smaak is? Ik bedoel. Nou, dat, dat, daar vraag ik naar. Ik, ik werk ook met een smaakbeeldformulier. Ik wil heel graag weten met wie ik te maken heb. Om aan te kunnen sluiten bij ieder zijn eigen eetgewoonte. Of voorkeuren en afkeuren natuurlijk. Want niet iedereen uh, eet alles. En iedereen heeft zijn, uh, zijn lievelingsproducten en ingrediënten en smaken. Dus het lijkt mij heel goed om daarbij aan te sluiten. En dan te leren daarmee te improviseren. En uh, een beetje ook te plannen. Je inkopen zodanig te plannen dat je... Ja, goed uit de voeten kunt in de keuken. En je maakt ook vaak smaaksveranderingen mee hè, bij de mensen. Dat de manier van klaarmaken, bijvoorbeeld je gaf als voorbeeld spruitjes en je kon geen beter voorbeeld geven, want ik heb echt een hekel aan spruitjes. Maar dan zei je van als je ze op een hele andere manier klaarmaakt dan heb je best kans dat je het opeens weer heel erg lekker gaat vinden. Ja, nou, je smaak verandert sowieso, dus het is heel goed om altijd weer te proeven opnieuw want iets wat je nooit hebt gelust kun je zomaar gaan lusten. En door te variëren en bepaalde uh, uh, ja, tips uit te proberen. Zoals bijvoorbeeld spruitjes niet ga te gaar maken, maar beetgaar. En dat geldt trouwens voor de meeste groenten. Dat kan ervoor zorgen dat je hetzelfde uh, dat je zo'n groente ineens wel weet te waarderen. Ik heb nog een uh, vraagje over dat uh, smaakformulier. Ik was al geïnteresseerd. Yeah? Mijn naam is Richard. Hallo. Um, hoezo smaakformulier? Doe je dat dan als mensen bij jou naar een restaurant komen? Of hoe... hoe ik, hoe, hoe nee, gaat dat het is om? voor mensen die workshops uh, voeren. Oh, die gaan echt die helemaal. Die een coaching uh, met mij aangaan. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus de, door een smaakbeeldformulier leer je jezelf eigenlijk beter kennen. En leer ik diegene ook beter kennen. Een soort intakeformulier eigenlijk. Ja, hmm. maar het geeft echt een smaakbeeld. Sma ja, ja, ja. En daar ga je op de, in, de, in de workshop ga je daar verder mee aan de slag? Ja. Dus dan ga je per persoon. Ga je die mensen nou, dan ga ik daar natuurlijk gemene delers uithalen. Dus dat wat, uh, wat zich aandient als uh, iets wat de voorkeur heeft. Of wat gewoon niet uh, gewenst is. Daar hou ik gewoon rekening mee. Natuurlijk, ja, als je met meerdere te maken hebt. Dan, dan uh, zoek je naar gemene delers. Heb je met één persoon te maken. Dan kun je dat helemaal uh, afstemmen. Je, dus je doet privé workshops en ook... Uh... Nee, privé coaching zou coaching. kunnen. Okay. Dan gaan we nu naar het volgende nummer. Dat is van Tommy Emmanuel en het heet Angelina. Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman Harms en Mario van der Linden en vanavond hebben we als gast Giovanna Gommersbach en we hebben het over de visie in voeding. Uh, Giovanna denkt en voelt dat het, is, dat het van belang is dat we de verschillende aspecten van het leven leren verbinden, dat we ons bewustzijn verruimen, dat we onze zintuigen polijsten en dat we onze eigen natuur kunnen ervaren. En dat we ook onze natuurlijke vermogen om te genieten en te ontspannen herontdekken. En dat is wat wij met ons hoofd, ons hart en onze handen gaan doen. Als je het tenminste aan Giovanna vraagt. Nou, laten we dat dan maar eens doen. Ja, wat, wat dacht ik daar nou over toen ik hier naartoe reed? Uh, die verbinding. Voor mij is voeding eigenlijk altijd mijn manier geweest om me verbonden te voelen met de aarde. En me ook thuis te voelen op aarde. En, ik denk dat het, en het is ook mijn, uh, mijn manier van contact onderhouden met de natuur. En ik denk, wat ik jammer vind, is dat uh, wat, als ik om me heen kijk, dan zie ik uh, een soort van denkfout uh, bij de meeste mensen. In die zin, dat het dat mensen zichzelf als afgescheiden van de natuur ervaren. Zo van, ik ben hier en de natuur is daar. En nou ja, als je je best doet, dan, uh, dan, dan doe je daar wat mee... of dan zoek je de natuur op. Ik denk dat het niet voor niets is dat mensen de natuur opzoeken. Om, uh, ik denk dat je, dat je daar tot jezelf komt. Ja, waarom? Omdat je zelf natuur bent. En dat je dan contact met jezelf herstelt. Contact met de natuur... Um, ...herstelt, in stand houdt. Ja, je bent een onderdeel van de natuur. Hè? Ja, maar dus de meeste de deel... mensen lijken, dat, lijken daar niet mee te leven. Die maken de verwarring dat ze denken dat de natuur in dienst staat van de mens. Ja, dat kun je ja. denken alleen maar wanneer je jezelf loskoppelt van de natuur. Ja, ja en het is inderdaad een jammere gedachte. Uh, je, je, wat ik oh. ook eigenlijk bedenk... ...je kunt ook, als je verkeerd eet, ziek worden. Ja. Maar... Je kunt ook ziek worden door niet goed te eten. Ja, dat, dat er zijn twee manieren te zeggen. Ja. om ongezond te eten. Daarom ja. zeg ik ja. het zo. Ja. Ja. Want de meeste mensen denken van als ik die ongeding, ongezonde dingen laat staan, dan eet ik dus gezond. En zo, dat, zo zie ik het niet. Ik denk dat, dat je ook kunt eten waar, uh, waar wat je goed doet, waar, waar je lijf behoefte aan heeft, om je gezondheid in stand te houden. En bijvoorbeeld je lichaam datgene te geven wat het nodig heeft om te herstellen, om te regenereren. Dat vind ik zelf een hele mooie en belangrijke functie van, uh, van het lichaam en ook van de natuur. De veerkracht van de natuur en het herstelvermogen. Want ja, ik geloof dat ook veel mensen denken dat, dat ze vergeten dat je lichaam zich continu uh, vernielt. En daar is... Dat is, een, is heel fijn. Dat betekent dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen eigenlijk. Om jezelf, om, om jezelf vorm te geven en om je gezondheid op te bouwen. Dus je hoeft het niet permanent in stand te houden. Je kunt heel veel goed maken. Maar je moet wel um, aandragen, in mijn ogen, aandragen wat je lichaam nodig heeft. Ja, ze zeggen, om de zeven jaar verandert uh, je smaak en, en je, ja, je smaak eigenlijk, toch? Had ik maar mee dat gekregen. wist ik niet. Oh, ja, maar wel bijvoorbeeld dat iedere dertig dagen al je cellen vervangen zijn. Bijvoorbeeld. Dat wist en... ik weer niet. <laughs> uh, mag ik even terug naar de Stichting K-Eten. Wat is dat precies? Stichting K-Eten uh, is een netwerkorganisatie. Uh, gericht op het uh, kunnen leveren van maatwerk aan scholen. Om scholen te faciliteren om met verse voeding aan de gang te gaan. Dat lijkt me een hele lastige klus. Ja, dat, dat is het ook. Uh, we hebben het over de voedselcultuur... hier in Nederland... die er eigenlijk niet is. Of wat er is, dat is uh, heel kwalijk. Heel erg ongezond. Heel triest ook, vind ik eigenlijk. Um, maar ja, Nederland is een... Uh, is heel... Apart in die zin dat alleen in Nederland op die manier wordt omgegaan met maaltijden op scholen. Of het feit dat er geen maaltijden worden aangeboden op scholen. Dat is, alleen, dat is in andere landen veel beter geregeld. Ik probeer het als een voordeel te zien dat wanneer we daar dan mee van start gaan hier in Nederland. Dat we het gelijk goed kunnen doen. Dat we gelijk met uh, lokale, biologische, uh, uh, goede producten aan de, aan de gang gaan. Ja, want als, als ik dat zo merk, uh, mijn dochter die wilde op school. Ik zeg, nou, uh, een lekker broodje met kaars of een appeltje of iets tegen. Nou, ze zijn mam, dat verkopen ze niet op school. Want uh, dat blijft liggen. En uh, die meiden gaan toch gewoon wel in de winkel wat kopen. En toen dacht ik, ja, maar. Hoe is het dan mogelijk, net als met Jamie Oliver, die heeft het ook zo'n heel groot project ja. opgezet om op scholen toch de goede maaltijden te geven. Hoe zou dat hier kunnen? Want het lijkt me toch wel heel belangrijk als je de kinderen nu ziet hoe ongezond ze eigenlijk eten over het algemeen. Ja, als je erover vertelt, dan vindt iedereen het belangrijk. En vervolgens... Uh, nou, ik kan niet zeggen dat er niets gebeurt. Er gebeurt van alles. Er gebeurt best wel veel op heel veel plaatsen. Er worden pogingen gedaan. Maar ik denk dat er meer voor nodig is. En vooral meer samenwerking. Nu is het afhankelijk van een enkel goedwillend individu... of misschien een directeur van een school... waardoor er iets mogelijk is. Maar... Ik vind het eigenlijk niet een taak van de scholen. Ik, uh, ik denk dat het gefaciliteerd moet worden door de maatschappij, de organisaties, de ondernemingen, uh, de overheid in de maatschappij. Dat we allemaal hetzelfde moeten willen en dat is gewoon het beste voor, uh, voor de kinderen. Voor kind, ja. en, in, en er zijn heel veel redenen voor. En de belangrijkste is wel uh, dat we een alternatief moeten aanbieden. Tegenover dat standaard aanbod wat jij net ook schetst. wat zo gewoon is geworden. He, uit de apparaten, uit de supermarkten. Ik was vorige week in een school. een hele nieuwe school, een kantine. alleen maar flesjes en zakjes. terwijl daar achter een keuken lag gekoppeld aan een restaurant. Ik vind het pure armoede. En ik heb, het raakt mij echt in die zin dat ik het uh, onrechtvaardig vind naar die jongeren toe. Dat zij niets, niets anders aangeboden krijgen dan dat. Ze moeten het dus daar gewoon mee doen. En dat excuus van ja, anders gaan ze het wel bij de, bij de supermarkt halen. Ik vind het absoluut geen excuus. Mag ik even inbreken Herman uh -huh. en Giovanna. Dionne, goedenavond luisteraars. Uh, ik heb even een vraag. Hoe sta jij eigenlijk tegenover vlees en vis? Want ook dat kan op een gezonde manier bereid en ontgonnen worden om het zo maar te zeggen. Hoe is dat vanuit jouw visie? Het gebruik van vlees en vis in de keuken en voeding. Ik gebruik het zelf uh, spaarzaam. Uh, ik kook vaak voor um, nou, ik kook ook voor mensen die niet zo uh, gesteld zijn op alleen maar vegetarisch. Ik denk dat als ik alleen zou zijn, dan zou het misschien wel nog veel vegetarischer zijn dan nu. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je respectvol omgaat met wat je kiest. En dus waar moet je dat vlees aan voldoen? Ik, ik kan alleen met biologisch vlees werken. Yeah. En welke, welke vis kies je? Ik ben geen liefhebber van kweekvis. Omdat ik niet vertrouw wat die vissen te eten hebben gekregen. En hoe ze hebben geleefd. Dus, maar ja, de wilde vissen, daar zijn weer allerlei andere problemen aan de hand. Dus ja, er zijn heel veel uh, dingen om rekening mee te houden tegenwoordig. En daardoor zeggen de meeste mensen, ja als ik daar allemaal mee, mee stil moet gaan staan, uh, laat maar. Maar ja, dat is dus de keus. Ik sta maar, daar wel bij stil. Even samenvattend, je maakt dus uh, je gaat met respect om uh, um voor alles uit de natuur. Maar je sluit niet iets uit. Dat is in principe wat je dan zegt. Nee, in die zin ben ik ook nooit. Uh, ik heb geen neiging tot extremisme of zo. Ik kan geen diëten aanhangen of uh, zeggen van dat is fout. Of dat is. Uh, hè, dus dat mag je niet eten en dat wel. Maar ik hou niet van onbewust eten, en maar gewoon naar binnen werken, puur als vulling. Zo van, daarvoor vind ik eten te kostbaar en ook, en ook mijn eigen lichaam te kostbaar. Dan heb ik nog een brandende vraag aan je. Nou heb jij het heel erg over biologisch eten en waarschijnlijk ook eten eh, met ingrediënten die de seizoenen verschaffen waarschijnlijk. Ja. En dat je uh, daarnaar kijkt van is alles natuurlijk bereid en ontgonnen. Maar als je nou bijvoorbeeld de Chinese uh, voedingsleer neemt. Zij uh, nemen bijvoorbeeld echt het lichaam als uitgangspunt, uh, yin en yang principe. En zeggen voeding is energie en gaan heel erg uit van goh hoe is nou het lichaam wel of niet in, in of uit balans en de organen daarom trend. En het ene orgaan moet je stimuleren om het ander weer aan de gang te krijgen. Hoe sta je daar tegenover? Nou, ik denk dat dat hele interessante, een hele interessante wetenschap is, die ik, maar die ik zelf niet beheers. He, dus ik heb geen opleiding gedaan in die richting. Ik ben geen diëtiste. Of, dus mijn beleving van voeding is heel erg zintuiglijk. En um, ik vind de wetenschappelijke kant heel interessant. Maar er is dus zoveel over te weten, dan zou ik mijn hele leven eraan hebben moeten wijden... Had ik misschien wel kunnen doen, maar dat is er dus niet van gekomen. Ik heb te veel nee, die. We hebben natuurlijk ook maar weinig tijd. Ja. Maar even kort samenvattend, dan misschien ook voor de luisteraars. Uh, heel veel respect voor de natuur, maar je neemt, neem ik aan, dus ook je lichaam als uitgangspunt van wat heb ik nodig of waar heb ik dus smaak naar? Wat ik dus ook een beetje bedoel met die Chinese voedingsleer. Waar is behoefte aan vanuit mijn lichaam? Ja, en je dat je probeert je ook ja. met cursussen en workshops ja. naar anderen toe uit te dragen. Ja. Dan is het nu weer tijd voor muziek. Je hebt een uh, muziekstukje meegenomen. Van Anwar Brahem. Van de cd Le Chat Noir. bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Giovanna Gommersbach van het bedrijf Visie in Voeding uit Haarlem. Um, ja, vertel eens iets over je bedrijf in het algemeen. In het algemeen? Ja, want je doet heel veel. Je hebt een hele mooie site, misschien kun je die even noemen. Ja, Visie in Voeding gaat over advies en implementatie binnen organisaties en bedrijven en instellingen. Het liefst werk ik met instellingen, omdat ik um, vind dat mensen die verzorgd worden door derden, dus mensen die afhankelijk zijn van de faciliteiten die ergens zijn, dus binnen instellingen en dan natuurlijk bovenaan staan voor mij de scholen, maar die weg is, uh, dat is nog een lange weg te gaan. Maar... Um, een betere kwaliteit voeding, meer aandacht voor voeding binnen instellingen. Degene die daarvoor verantwoordelijk zijn, daar wil ik graag aan bijdragen. En die krijg jij dan te spreken en dan leg jij de visie uit en dan ga je ermee aan de slag. Hoe werkt zoiets? Ik bedoel... Ja, ook daar weer aansluiten bij de gegeven situatie. Ik wil graag maatwerk kunnen leveren. Dus ik kan niet van tevoren bepalen wat waar het meest geschikt is. Dus waar begin je... Wat is de gegeven situatie? Wat is de doelstelling? En wat is er dan nodig? En mogelijk ook. Qua, uh, en wat zijn de wensen? Okay. En het eerste gesprek uh, is gratis, had ik uh, begrepen? Ja. Oh, dat vind ik wel heel goed. Het klinkt, klinkt bijna Nederlands. Nee, dus. nee, maar, nee, maar weet je, omdat dat dan. Uh, dan ben je erg zeker van je zaak. Ja. Zo, zo bedoel ik het eigenlijk. Anders kan je het niet zomaar durf je aanbieden. Dat niet te doen. Ja, ja. Ja. ja, vandaar dat ik het ook zeg. Ja. En wat... Dan is het misschien ook meer open, want dan heb je, kan je, ja, je uitnodigen en dan laat je het maar gewoon gaan. Dat lijkt me gewoon heel goed. En wat Dank kan je. ik me bij de workshops voorstellen? Uh, workshops zijn er ook in allerlei uh, vormen. Dat kan meer kennisgericht zijn en meer ervaringsgericht of een combinatie van die twee. En dat kan uh, in een halve dag uh, gebeuren of uh, het liefst een, dat we er een hele dag aan wijden. Maar wat bijvoorbeeld een initiatief is van mij samen met uh, Diana Aben en Suzanne Lodder. Dat noemen we, um, um, nou, dat, dat brengen we onder de naam Drie Heerlijke Zondagen. Dat is een cyclus van drie workshops. Maar het mooie daaraan is dat wij een eenheid aanbieden um, van uh, dans, biodansen. Biodansen. En uh, puur eten en yoga en meditatie. Ik dus op dezelfde we dag? Van. Ja, dus dat is op zondagmiddag. Um, we hebben pas weer één uh, gehad... en er komen er nog twee... Uh, staan in de planning. Daarnaast ben ik bezig met het... Uh, uh, maken van een aanbod... Van, voor een programma, workshops... in combinatie met coaching... voor de geest, mensen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mm -hmm. Ook daar is... Uh, heel erg weinig aandacht... voor gezonde voeding. Mensen zijn uh, over het algemeen... ...erg ongezond. En nou ja, wat ik net al zei... ...ik denk dat die mensen hulp nodig hebben... ...vanuit uh, de verantwoordelijke binnen die organisaties... ...binnen de geestelijke gezondheidszorg... ...om te helpen een, een gezondere levensstijl stijl te ontwikkelen. En je hebt ook een horeca concept. Ja, voor de horeca dat heb ik inderdaad op basis van mijn eigen ervaringen... ...toen ik uh, ja, toen deze de restaurants restaurant had... had, ja. had ik noem dat kwalitatieve horeca. Dat betekent in mijn ogen eigenlijk dat, um, zoals ik kookte in de restaurants, was er eigenlijk weinig verschil tussen het koken voor gasten bij mij thuis en het eten serveren aan gasten in een restaurant. Dus dat zijn geen klanten die, die, die je gaat vullen, maar het zijn gasten die je, die je voedt. Dus daar hanteer ik dezelfde principes als die ik bij mij thuis zou uh, hanteren. En ik begrijp eerlijk gezegd niet goed waarom dat in de horeca zo uit elkaar getrokken is. dus Dat er voorbij gegaan wordt aan het feit dat er mensen komen die gevoed willen worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die uh, naar een restaurant gaan om, uh, om geënterteind te worden. Om een avondje uit uh, te beleven. Maar nou ja, kwalitatieve horeca gaat dus uit van... Uh, die dingen die ik tot nu toe heb genoemd. Ja, jij geeft ze een ervaring mee. Een eetervaring. En in, in jouw geval een goede. Maar het blijft altijd een ervaring: een goede. Ja, wat mij betreft is dat als je eer van je werk wilt hebben als kok of als restauranteigenaar. Dan geef je je, je gasten een, een ervaring mee. En dat is volgens mij ook de beste investering die je kunt doen. En de beste garantie op een volgend bezoek van die van, gast. Die van. Dus het is eigenlijk ook wel begrepen eigen belang. Maar zo heb ik het zelf altijd ervaren. Oké, okay, dankjewel. We gaan nu naar het volgende nummer. Ik uh, krijg grote problemen met Rob als we het niet draaien. Het is Eva Cassidy met Cathy's Song. Jonne Scheurs met de agenda voor de komende tijd. Ja, 2011 is alweer met een rotvaart gestart. En uh, er zijn er weer zoveel leuke activiteiten de komende maand. Nou, Op 9 februari is bijvoorbeeld alweer de eerste astro-opstelling. Nou, die vindt alweer plaats uh, hier in Zandvoort bij uh, Villa Terras. Uh, dat is een, uh, een serie van avonden op de negende, op de zevende. Uh, nou, dan kan je... Um, in ieder geval met astrologie kennis maken, dat is een ontzettend leuke bijeenkomst. Verder is er alweer op 12 februari een uh, biodanza workshop, ook weer met Suzanne Lodder, waar Giovanna het net over had. Dus heerlijk om je weer lekker te laten gaan met dansen. Nou, dan is er ook alweer op 14 februari een workshop in combinatie yoga met creativiteit en ontspanning. En uh, dat je na uh, meditatie een uh, eigen sieraad gaat maken, waardoor je ook helemaal in een andere flow kan komen. Dat is iets uh, dat vindt plaats in Aardenhout. Dus kortom, weer zoveel te doen hier in de buurt. Uh, ik wil ook gelijk zeggen: als je weer uh, je gestimuleerd voelt, ga gauw naar onze website. Want op inspiratieradio.nl kan je alle adressen, locaties en tijden en data terugvinden. Nou ja, uh, dan is er ook nog 19 februari de lezing Het Parijs van ISIS uh, door Karen Haanappel. Het is een uh, Ananda-lezing. Nou, dus daar kan je ook weer even lekker zitten, luisteren en je laten inspireren. Uh, kortom, nou ja, dan is het alweer bijna onze uitzending uh, rond 20 februari. Maar ik zou zeggen, de hele maand zoveel te doen in en om Zandvoort. Kijk op onze website voor alle adressen, gegevens in Aardenhout en Zandvoort. En laat je inspireren. Tot de volgende keer. Zo zijn we alweer aan het eind van, de, van het programma. En ik wil natuurlijk bedanken onze gasten van vanavond, Giovanna Gommersbach. Zou je nog één keer je site willen noemen voor de mensen? Het is zo'n mooie site. De site heet Visie in Voeding. Puntnl. Ja, puntnl. Ja, <laughs> Daar zat ik op te wachten. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ook uh, Richard Buitenhek wil ik bedanken voor de techniek. Uh, en Rob, Graag gedaan. Rob voor je... Uh, de, de helikopterview die hij eraan gegeven heeft. De volgende uitzending is op zondag 20 februari van 8 tot 9 uur s avonds. We hebben dan Anja de Vries in onze uitzending. En zij gaat het hebben over spirituele sterfensbegeleiding. Deze uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending op zondagavond 8 uur herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur.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 wij zijn Mario van der Linde en Herman Harms... en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot een volgende keer, maar voordat we weggaan... kunt u eerst nog luisteren naar de tekst die meegebracht is door onze gast van vanavond. En die staat ook op haar eigen site. En Giovanna gaat het zelf voorlezen. Ja, de aarde is gul, waardevolle stoffen... prachtige structuren, schitterende kleuren... Geweldige vormen, unieke smaken en geuren, ambachtelijke handen, ogen vol respect, aandacht en passie, daar werken wij mee. Welzijn is ons deel en overvloed onze oogst. Dank je wel. Dank je wel.